Uur. Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Een groep te vroeg geboren baby's uit het grootste ziekenhuis in Gaza stad... is aangekomen in Egypte. Daar krijgen ze medische zorg was live op de Egyptische televisie te volgen. De baby's zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht, vertelt journalist Joost Scheffers. Egypte staat al sinds het begin van, um, ja, van deze oorlog paraat in ziekenhuizen in de regio, althans in de buurt van de Gazastrook om gewonden op te vangen. Maar ja, zeker in het geval van oorlogen en dergelijke, worden de gewonden vaak, behalve de ziekenhuizen in de buurt van de Ravagrensovergang, ook naar andere grote ziekenhuizen zoals in Isma, Lea of Suez gebracht. Ja, in het Al-Shiva ziekenhuis in Gaza. Er zijn nu nog ongeveer 250 patiënten. Veel zijn er erg slecht aan toe. Vorige week viel het Israëlische leger het ziekenhuis binnen. Ze zeggen dat ze daar een commandocentrum van Hamas hebben gevonden. Blije koppies in Zeeland. In de toekomst hoef je geen geld meer te betalen... om door de Westerschelde tunnel te rijden. Vanaf 2025 wordt die tunnel onder de Westerschelde... tolvrij voor automobilisten. En dat is een stuk eerder dan gedacht. Demissionair minister Harbers is blij. Ja, dit is wel een van de mooiste handtekeningen... die we dit jaar hebben kunnen, kunnen zetten. Want de opluchting is groot en die begrijp ik ook volkomen. Uh, bijvoorbeeld zeker in coronatijd werd opeens wel pijnlijk duidelijk... Uh, als je zelfs niet meer via België naar zeeuws kunt... dat het toch raar is dat je om een stukje Nederland te bereiken... dat je daar extra tol voor moet uh, betalen. Nou, want nu ben je nog 5 euro kwijt of 2,50 per keer als je er vaak doorheen gaat. En op Vlieland zijn 50 konijnen uitgezet. Die komen uit de buurt van Rotterdam en zijn daar gevangen. Ja, het waren goed, goed vette konijnen. Ze waren echt uh, lekker zwaar. Ze waren ook best wel uh, uh, uh, pittig, zeg maar. We waren goed aan het, uh, aan het tegenstribbelen als ze werden beetgepakt. Dat is een uh, goed teken natuurlijk. Ja, want die beesten moeten aan de slag op Glieland om de duinen te beheren. We hebben afgelopen januari 26 konijnen hieruit kunnen zetten. Allemaal levend en wel.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 Trouwens, ik ben van de week in de AWD geweest. Mijn god, zeg. Je moet echt tegen echt, echt die herten zeggen. Mag ik even passeren? Mag ik even passeren? <lacht> ja, is het zo dat, erg. Jezus, dat is niet te geloven, joh. Al die gewijnen op de weg. Dat is... Uh...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 Gemaakt dat dat geld beschikbaar zou komen. Maar het is allemaal weer teruggedraaid, blijkbaar. Zometeen eh, Ernst Brokmeijer over de nieuwe Post Zuid die er aan gaat komen. Eindelijk eh, zouden we eigenlijk moeten zeggen wat er wees al jaren over gepraat en allerlei ontwerpen die het wel en niet gered hebben of opgered gered hebben. Nou, Ernst weet precies hoe het zit. hoor je zometeen naar deze plaat van de Wing Chun. Take your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 love and she needs you and you need her and she needs you and you need her and she needs you and need her and she needs you we were on In vice and a dance how Days we were cool And Christ. When I, you, and everyone with you, do believe, do, share what was true. Oh, I said, that's all there's love.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 Toevallig ook mijn, mijn opa is. Oh, het was jouw opa. Ja, ja, ja. De oorlog zijn uh, beide reddingsposten, zowel die op het Noord- als Zuidstrand, vernoemd naar uh, nou ja, leden die in de oorlog uh, zijn omgekomen. Oké. Okay. Vandaar dat de Noordpost naar Piet Oud is vernoemd. En uh, in 1950 bij de opening van uh, de nieuwe post, toenmalige nieuwe post op het Zuidstrand, uh, de Zuidpost naar Ernst Brabmeijen. Ja. En dus, uh, even uh, voor degene die, uh, laat, laten we even de feiten nog op een rijtje zetten. Waarom krijgt uh, uh, Zuid een nieuwe post? Ja, een hele korte versie is dat het gebouw wat er staat, uh, eigenlijk de fundering en onderkant, onderste deel, is van 1958. Oh. Uh, de bovenkant is in uh, 1992 nog uh, ja, dat noemen ze dan renovatiebouw. Het bovendeel is er afgehaald, nieuw deel erop. Ja. Dat is ondertussen ook alweer uh, uh, 31 jaar geleden. Um, um, dus, dus gewoon bouwtechnisch is het gebouw echt aan zijn eind. Daarbij speelde ook nog dat zeggen ja, de eisen van nu en toen. En ook de intensiteit. Hè. Toen was het echt vooral die acht weken zomer. En is het jaar rond op allerlei dagen zijn er activiteiten. Um, um, er was één, één kleine douche, één toilet, um, heel weinig binnenruimte voor, uh, voor de Dus...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 Uh, terwijl iemand naar beneden liep, uh, vrij bovenaan, uh, ging die door de tree. Zo. Dus in de uh, dat Minute nog een, uh, een, een, een tijdelijke, nou ja, uiteindelijk uh, nog, nog voor twee jaar, maar uh, een, een trap toegevoegd. En uh, ja, ook, ook wel andere kleine mankementen, uh, tegeltjes in de douche die los zijn. En uh, allemaal, allemaal uh, overkomen, maar niet iets waar we nog jaren uh, uh, moeten zitten, in ieder geval. Nee, en daarom wordt die nieuwe post wordt eigenlijk ook veel groter, uh, Ernst.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 Het gebouw voor ons gaan bouwen. Oh ja, ja fantastisch, fantastisch. Zeg maar, uh, Ernst, uh, je had het net over. Uh, ja, uh, dat uh, de zomers uh, langer gaan worden. En dat sluit ook aan bij het verhaal wat. Uh,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 Eh, nou, nou, eigenlijk niet anders dan zoals jij het net omschrijft. Eh, eh, eh, eh, het is gewoon al een trend die we natuurlijk zien. Hè. Eh, eh, niet eens zozeer vanwege het milieu, maar we, we zien gewoon natuurlijk al jaren. Die komt nog uit de tijd en ze liggen ook nog op de Zuidpost. Waarin eigenlijk eh, eind september letterlijk de houten luiken voor de ramen gingen. En dan ergens zo rond Koning... Nou toen nog Koningindag, eh, eind april haalden we ze eraf. En dan begon de zomer.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 Ja, ik zonder zeg in een blauwe tram. Er is nu een verkiezingsdebat gaande met lokale politici die praten over wat de landelijke verkiezingen voor Zandvoort betekent. En dat is heel belangrijk, want dat betekent namelijk dat de vertaalslag van wat er in Den Haag gebeurt voor Zandvoort ook hier heel hard op tafel liggen. De brandwitconcerne, kunnen mensen dit keer ook stemmen? Klopt. Hoe ja, met... bijzonder? We proberen altijd op een bijzondere plek een stembureau in te richten. We hebben twee keer achter elkaar op het circuit kunnen stemmen. En dit jaar dachten we, wat is nou een mooiere plek? dan de brandweerkazerne en dat doen we stiekem ook een heel klein beetje omdat de brandweer ook op zoek is naar nieuwe vrijwillige brandweermensen en misschien dat mensen gaan stemmen in de brandweerkazerne zo met ideeën komen van hey, misschien is dat ook wat voor mij om me als vrijwilliger aan te melden. Ja nou, ik ga alle stembureaus langs en ik hoop echt heel veel zandvoortjes te zien die gaan stemmen dus ik zie jullie graag op 22 november. Wel gaan stemmen hè? op 22 november. <tiedacht> ga stemmen 22 november. ik kunnen wel stemmen 22 november. Stemmen, 22 november? Ik denk nee, dat niet. Stemmen. Ik niet. Nou, wel stemmen, de 22ste. Ja. Gaat u vooral stemmen op 22 november. Dat wordt dus weer een vroegertje voor u. Het wordt weer een vroegertje, maar dat is alleen maar leuk. Ik ga alle stembureaus langs, om ook al die mensen die stembureaus zijn, al die vrijwilligers, om die eventjes te spreken. En het is altijd een hele mooie dag.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 De meeste van mijn leeftijd, ik heb een medelijden mee. Bent u erachter? Sorry? Bent u er al achter? Nee. Nee. Omzicht of Timmermans? Sorry? Omzicht of Timmermans? Dat weet ik nog niet. Ik ga daar niet, uh, ik wil daar nu even niet over. Oké, okay. verder dag. Meneer. Ik heb je nou koffie gehaald? Dat gaan we dat zeker doen. Dat gaan we zeker doen. De koffie, de koffie, koffie, uh, koffie. Ja, ja, zeker. Ja. Hoorden jullie het? Jullie krijgen zo'n bakje koffie van mij. Meneer, als u naar Politiek uh, Nederland kijkt, ja. wat denkt u? Verdrietig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 Dus jou, jou, uh... Als ik u brutaal mag vragen, waar gaat u stemmen? Geen idee. U weet het gewoon ook nog niet? Uh, een beetje wel. Een beetje. Maar ik houd het lekker voor me. Dat mag ook. Ja, dat... dat is ons recht. Ja, je, maar je hebt de plicht om te gaan stemmen. En anders moet je achteraf niet zeuren. Dat is ook waar. Ja, toch? We gaan zo koffie drinken. Ja, laat maar doen dan. Lekker. Dat is veel beter. Ja. <laughs> Meneer Timmermans of omzicht? Eh. Uh,